7 uur. Dit is Jeroen Japkema met het NOS Journaal. De Raad van State heeft de Belastingdienst op de vingers getikt... omdat ten onrechte de huurtoeslag is stopgezet. De Woonbond zegt in het tv-programma Kassa... dat er mogelijk honderden gedupeerden zijn. Mensen met een laag inkomen kunnen tot een huurprijs... van 720 euro huurtoeslag krijgen. Velen komen boven die grens door huurverhogingen... maar behouden toch hun toeslag. Maar die raakten ze kwijt als ze bijvoorbeeld... door een ontslagvergoeding extra vermogen kregen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 Opnieuw is het onrustig in Bagdad. Eerder vandaag werd het uitgaansverbod opgeheven... maar daarna vielen bij nieuwe protesten zeker acht doden. Sinds dinsdag zijn bij de onlusten al bijna honderd doden gevallen. Irak is al dagen in de ban van grote anti-regeringsprotesten... waar tegen orde troepen hard optreden. Ook in Den Haag werd gedemonstreerd tegen de Iraakse regering. Bij de ambassade van Irak verzamelden zich 300 mensen. Ze wilden de ambassadeur spreken, maar die liet zich niet zien. Rode JC wordt toch niet overgenomen door de Mexicaanse investeerder Garcia de La Vega. Hij heeft laten weten dat hij per direct vertrekt. Vorige week zetten supporters hem tijdens de thuiswedstrijd tegen de Graafschap het stadion uit. Ze waren boos omdat hij zijn financiële beloftes niet na zou komen. Garcia zegt nu dat onrust binnen de club heeft geleid tot een oncontroleerbare situatie. En daar wordt volgens hem niemand beter van.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Please fall us in your seatbelts. De zaterdagavond. Zinbel. Be preparing to go on the world. De zaterdagavond. De, de Euro Breakdown. Oh, dames en heren. Bakken ze koekenbietjes? Ja. Het is bijna vijf over zeven. We zijn er weer. Het is alweer zoveel. Heerlijk. Verdurie, man. Heerlijk. Oh ja, jongens. Ik heb er weer zin in. Ik hebt er weer zin in? Ja, zeker. Ben je een beetje hersteld? waar kwam je gisteren zo laat vandaan, jongen? Ja, ik had. We hebben iemand thuis, dat een lekker uh, gezellig, uh, lekker bierpomp. Oh. Oh, ja. Oh, oh, gezellig, oh, gezellig. Oh, oh, oh, oh. oh. Dus ja, met de fref, uh... <laughs> Ja, ik heb hem een beetje bezet. Een beetje. Een klein beetje joh. een al. beetje. Ja ja ja ja, ja, ja, ja. ja, Dus dat was wel gezellig. Ja. ja Hartstikke goed, jongen? Ja, zeker. Dat, en dat... verder ben ik nog lekker druk bezig geweest. Wat heb je gedaan dit weekend tot zover dan? Behalve drie uh, de hele week eigenlijk uh, vloer gelegd. Oh ja, je bent bezig in je appartementje. Ja, zeker. Ik ga in Ja. Aan ja. Nee? Dus, uh, dus, uh, de aanverdieping eindelijk... is helemaal licht de hele vloer erin. Plinkjes erin. super strak. Uh, je gaat het eindelijk verkopen met uh, een en een ton winst maken, en dan zien we jou gewoon twee jaar niet meer terug. Dat denk ik wel, ja. Oh, Oké, okay. ja, mooi. Goed ik <laughs> dat ik Mochten jullie Petten de komende twee jaar missen, nou, hè, ik luister dit gesprek vooral terug, want dan weten jullie wat er gebeurd is. Wat er nog meer gaat gebeuren, de aankomende twee uur zijn natuurlijk de 40 lekkerste platen van Europa. Bij de Euro breakdown. Hebben we voor jullie klaarstaan. Er zijn wat nieuwe platen natuurlijk ook binnengekomen. We hebben alle shownieuws voor jullie klaarstaan van deze week. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Het wordt een mooi programma. Het wordt een mooi weekend. Want ik kan je wel vertellen dat we gaan beginnen met Robin Schultz en all this love. A. in this cheap hotel. On the bed, and I close my eyes. Think about those perfect nights in Phoenix. But there's no reason. Weighing on me, it's taking this toll. this flood Someone you leave behind I'll break your eyes so you don't break my Ah, dit was wel echt een plaatje voor Quinten geweest. De Chainsmokers en Takeaway. Lekker jongen, dat zijn wel de plaatjes waar je het toch eigenlijk wel voor, uh, voor doet op zo'n dag als je je bed uitgaat. Ik moet wel zeggen, je kan wel merken dat de herfst wel echt ingekikt is. Uh, ja. Echt van op de ene op de andere dag is het gewoon echt omgeslagen. Ja, wat een ellende uh, weer. Ja, maar ja, Twintig centimeter water door de straten. Ja, dinsdag, wat, uh, uh, oh, oh. dinsdag lagen we onder water. Dat echt, is, uh, iedereen met een kanootje door de straten heen. Ah. Nou ja, er dat, dat was flink wat water gevallen. En ik denk dat die 20 centimeter nog, uh, nog uh, te weinig was. Want ik denk dat er een kleine halve meter aan water wel lag op straat ja, heen. Zo is het, ja. Zag er, zag er de zag er goed bevaarbaar uit. Ja, zeker. Er, er dreef zelfs een auto... Ja, dat was echt best ja, klopt. Ik, moest, ik, moest goed kijken, ik moest goed kijken, maar het was echt pittig. We hebben echt een beetje een raar weekje gehad. Jazeker, yes, yes ik had nergens last van. Ik woon hier hoog. Dus, uh, ja, je, uh, je, je hebt ook aan je balkon niks gehad ofzo, dat je met, met, met, met zware regenval Want je zit toch best op een plek ja. waar je nog best wel uh, een flink voor je kiezen krijgt. Mijn balkon, uh, op een gegeven moment, uh, liep niet meer door. De, de hemelwaterafvoer die, die was verstopt. Door ah, okay. die heftige regen. Dus het liep een beetje hoog op, totdat uh, ja, onder mijn lood water kwam. Dus je trekt het water zeg maar boven in, je lood in ja. en dan komt het, uh, ja, dan naar, dan dan komt zo... het naar binnen. Ja, nee, ja. Maar... de enige eigenlijk waar ik last van heb gehad. Ik heb bij mijn man, heb ik het gezien, het hele huis stroomde vol. Het is echt, echt drama. Ja. Dus ja, nou ja, de herfst is ingekikt, zand voor het bereisje voor. Want er gaat waarschijnlijk nog wel meer van dit hemelwater aankomen. Enige voordeel is daarvoor dat we wel weer extra drinkwater hebben, wat weer wat, wat, wat gezuiverd is als het goed is. Dat lijkt mij wel, ja. Want, dat, dat hoop ik wel, ja. Van de zomer was het weinig gevallen. Nou, dan krijgen we alles weer terug. Ja, het is een beetje compensatie, maar ja, ja dat weet liefst. je. Hè? Ja. Lente, zomer, herfst en winter. Maar... Hebben er mee te maken. Inderdaad. Hey jongens, u hoorden net uh, in ieder geval twee platen voorbij komen. We hebben geopend met uh, All This Love van Robin Schultz. En daarna natuurlijk de Chainsmokers met de Takeaway. Uh, wat natuurlijk niet weglaat, is dat we natuurlijk ook uh, vier uh, nieuwe binnenkomers hebben uh, klaarstaan voor jullie. Waarvan uh, de eerste uh, van een artiest is die ik nog niet eerder gedraaid heb hier. Dat is uh, van uh, een samenwerking tussen Push en uh, Bart Skills. Uh, die hebben uh, samen een plaat uitgebracht uh, die ook wel uh, bekend staat als de Universal Nation. De uh, Bart Skills Remix. Uh, ik heb Vanmiddag al heel even voorgeluisterd. Ik moet zeggen, ik moest er even aan wennen. Het heeft op zich, en ik weet dat, dat we, ik zeg het net, we zijn die zomer in ieder geval vanuit die zomer naar die herfst binnen geknald. Nu hè. we zitten er echt in. Maar dit zou nog wel een beetje een goede herinnering zijn als je dan even terugdenkt aan die warme zomerdagen. Dus ik denk, wil jullie daar toch nog één keer mee, mee terugnemen met de Universal Nation, de Bar Skills Remix. Ik zei eigenlijk wel veel neem je mij terug naar de zomer. Maar ja, Patrick die gaf eigenlijk al de, de, de clue van ja, meer 90s. Dus eigenlijk is het een meer back to the 90s. Ja. Het heeft een beetje ja, die, die, die chesto-feeling. Uh, ja, gelukkig gelukkig zei hetzelfde als wat ik vanmiddag dacht. Ja, chesto en uh, wat jij zei, dan een Fateless. Ja, en, en die zei moet daar moest ik echt aan denken. Daar, daar, daar deed ik maar aan denken. Ja, je hoorde dus uh, de Universal Nation uh, van Bart Skills en Push, uh, de Bart Skills Remix, uh, wel te verstaan. En gaan, in de tussentijd gaan wij natuurlijk vrolijk verder, want we hebben natuurlijk ook nog shownieuws. Ik zag dat Patrick een heel interessante nieuwtje naar voren had. Uh, getoverd? Ja, is het deze? Volgens mij was dit hem ja. Denk ik. Ik, ik heb er heel veel klaar staan. Dus. Ik heb er heel veel klaarstaan. Ik ben trots op je. Mijn redactie doet het goed. Ja. Ik was er ruim op tijd. Half zeven zat ik hier. Ja. En, hè, alles eventjes uh, voor jou eventjes. Ik ben Gaat trots er, op je. Ja. Ik ben trots. Doen. Mag ik twee tips? Ik ben trots. Hey, we gaan uh, trouwens. Uh, we hebben ook nog een, een, een aankondiging um, uh, voor aan, het, aan het einde van, uh, van dit programma. Dus blijf dan. Ah, je blijft sowieso gewoon luisteren, maar we hebben ook nog een speciale aankondiging uh, voor het, aan, aan het einde van het van tweede uur. Dus blijf zeker even luisteren, dat uh, is wel even belangrijk. Um, Cardi B, daar gaan we nu naartoe, want Cardi B vernoemt een uh, nieuwe album naar de uh, golfer, de beroemde golfer uh, Tiger Woods. Ook wel de meest omstreden golfer, denk ik, als je gaat kijken wat hij allemaal op zijn kerfstok heeft. Op zijn golfsto golfstok heeft eigenlijk. Ja, op zijn golfclub Jesus. heeft. hij. Ja, zo kan het ook. Cardi B heeft tijdens een Instagram live-sessie bekendgemaakt dat haar nieuwe album de naam Tiger Woods draagt. En um, ik citeer haar nu even. Weet jullie nog, toen iedereen slecht sprak over Tiger Woods, bla bla bla... En toen kwam hij terug en won hij dat, uh, dat groene jasje. Naar hem ga ik mijn album uh, vernoemen. Uh, in het filmpje is te zien hoe de rapper in een auto zit uh, terwijl uh, haar make-up uh, voor haar wordt gedaan. En uh, Cardi verwijst naar de ophef die ontstond uh, rond uh, Golfer Woods uh, nadat hij vreemd was gegaan. En in hetzelfde jaar wist, hij de, golfer, uh, wist de golfer de Masters te winnen. Uh, een van de belangrijkste golfcompetities. En daar kreeg hij het uh, groene jasje om uh, zijn schouders gehangen. Uh, het album uh, laat nog wel heel even uh, op zich uh, wachten in dit geval. Uh, Cardi B heeft uh, aangegeven dit jaar uh, geen nummers meer uit te brengen. En uh, ze is te druk met het maken van een uh, nieuwe muziek voor haar tweede album. Dus uh, ja, fans moeten iets langer wachten. Maar er uh, komt dus nog een tweede album aan. En uh, dat, uh, dat is wat om Cardi B betreft. Lekker. Ja. Goed nieuws, hè? Oh, het is goed nieuws. Is het goed nieuws? Weet ik wel. Oh, dat doen we toch niet aan hier. Nee, goed nee, nee. Ah, dat maakt niet uit. Ja, even doen. een leuk we doen, toch? We doen, doen, doen, doen. het. Uh, Michael Stipe. De naam zegt het jullie wat. Niet allemaal tegelijk, graag. De zanger minuut. van uh, IRM. Uh, ...komt met een, een solo-album. Uh, zanger Michael Stipe komt uh, acht jaar na de breuk... Uh, even kijken, zeg ik het goed? Ja, acht jaar. Na de breuk van de RM met zijn uh, eerste solo-single. De Amerikanen die in de zomer al zei uh, nieuw materiaal klaar te hebben... ...brengt zaterdag het nummer Your uh, Capricious Soul uit. In uh, eerste instantie verschijnt het liedje uh, enkel via zijn website. En de opbrengsten van de single gaan naar een goed doel... ...dat zich inzet voor het klimaat. Uh, ik wilde mijn stem letterlijk gebruiken in de verandering van bewustzijn. lied liet een 59 jaar... ook oh, dacht dat hij ouder was was eigenlijk trouwens. Oh, oh. Maar 59-jarige zanger weten in een uh, verklaring uh, in, tijdens, uh, bij, bij de Amerikaanse media. En uh, daarnaast zei Stiepen erg trots te zijn op zijn uh, nieuw liedje en er nog meer op de plank te hebben liggen. Dus uh, ja, goed nieuws voor de diehard fans van REM. Stiepe, oftewel Michael Stiepe. Uh, heeft uh, dus nieuwe platen voor jullie klaarstaan. En uh, misschien nog even wat achtergrondnieuws, wel heel leuk om te weten. Maar RM uh, ging in 2011 na 31 jaar uit elkaar... omdat de leden ieder zijn eigen muzikale weg wilden gaan. En de bands uh, die hit scoorde als uh, Losing My Religion, Everybody Hurts... en Man on the Moon uh, bracht, ze brachten in totaal 15 studioplaten uit. Dus uh, ja, nou, als je 31 jaar met elkaar hebt samengewerkt... dan is dat ook wel, uh, wel goed te doen, denk ik. Hè? Het enige wat niet goed te doen is, is jouw lucht. Ah, dat maakt niet uit hoor, dat valt wel mee. <laughs> Veel eiwitten eten, goed sporten. Soms gebeurt het mensen. Oh, oh, Patrick heeft er een beetje last van. Het doet hem een beetje zeer. Het doet hem een beetje. Jij mag zien. mijn naam hebben eventjes. Mag ik jouw naam even ja. hebben? Ja. Oh, wat, Gela, leuk. Ah, wat leuk. Wat leuk. Hé, hey, wat ik ook nog voor jullie heb... en dat is uh, helemaal lekker. Ik heb uh, de tweede nieuwe binnenkomer van, uh, van deze week... heb ik uh, voor jullie klaarstaan. En dat is van Galantis. En Galantis uh, heeft uh, zich nog niet eerder vertoond... hier in de Euro Breakdown, maar doet dat dus nu wel. En ze zijn dus ook met de volgende plaat gekomen. Holy Water.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 De muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen... ...draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwoorden. zaterdagavond Tussen 7 en 9, de grootste hits van Europa. De Euro Breakdown. Ja, dames en heren, het is half acht en dat betekent maar één ding. We gaan beginnen bij de nummer 40 tot en met 30 deze week. Wie is waar gebleven en waar staan we vandaag... Op plek 40 deze week. All is love. Robin Schultz. En daar gaan we naar kijken. Want die staat nu 22 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 30. I-10 plaatsen gezakt. Vechten voor survival dus. Take Away, de Retrovision Remix van de Chainsmokers, Lennium en Lennon Stella. Vind je deze week op plek 39, vorige week nog op plek 35. Happier, Marshmallow en Bastille, zou het nou eindelijk gaan gebeuren? Staat nu 58 weken in de lijst. Stelt vorige week nog op plek 32 en nu natuurlijk op plek 38 zes plaatsen gezakt. Wie weet zien we hem nog terug, maar kiele kiele. Nieuwe binnenkomen op plek 37, Universal Nation van Bart Skills The Remix en Bart Skills Push. En op plek 36, Get Get Down. Tom en James vind je deze week alweer 7 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 26 en is 10 plaatsen gezakt naar plek 36. Dan vorige week nog op plek 34, No Goodbye van Paul Kalkbrenner. 10 weken in de lijst, nu plek 35. En plek 34 deze week, DJ Snake, Takami en Mala en Mercer vind je. Vorige week vond je nog op plek 28, dus zes plaatsen gezakt. In My Mind, De Nora en Gigi Acostino. Ik was er even Vorige week nog plek 36. Maar nu plek 33 weer. Is nu drie plaatsen gestegen. Zat 62 weken in de lijst. De gegarandeerde Die Hard plaat en de comeback plaat. Holy Water, dat is de nieuwe binnenkomer van Galantis deze week op plek 32. En Home, Martin, Garrix en Bon vind je deze week op plek 31. Wasted Time vind je dan deze week op plek 30. Die is natuurlijk van Da Campo en Karsten. Die gaan we natuurlijk zo voor je draaien. En we gaan straks ook natuurlijk nog door naar het nieuws. Maar wat gaan Gaan we allemaal nog tegenkomen. De Giandino-asperaat die gaat een derde bombini... gaan film maken. De Gorilla Frontman... ...heeft wat te melden. Miley Cyrus en... ...oh, die knappe Nicole Scherziger... ...die sluit gewoon een reunie met zijn pussycat dolls niet uit. Nou, fans, ik zou zeker blijven luisteren... ...want er komt nog heel veel mooi nieuws aan. Tot straks! Je zou het wel plaatje kunnen noemen. Giant. Oh. Ja jongen, die kijk dan weg te denken, jongen, uit die lijst. Oh. Zinlijk met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Ja, lekker. Oh. oh, en dat helemaal. Ja, zo voelde je je net wel denk. Ja, toen ik, ik, was, ik <laughs> had net even een bezoekje richting het toilet en dat ging echt prima. Kan je wel vertellen dat ik weer een kilo lichter ben. <laughs> kan allemaal weer. Ja, je vraagt er zelf. Dat is waar. Hartstikke goed. Hey, goed nieuws. We hadden het net al even over dat Janino Asporaat gaat een derde deel maken in de reeks Bombini Holland. Uh, dat uh, heeft uh, producent Kaap Holland, uh, Kaap Holland Film Vrijdag bekendgemaakt. Het uh, tweede deel in de reeks uh, won vrijdagmiddag een gouden kalf van het publiek. Dus uh, Jean Dino, die duurt het hartstikke goed. Het derde deel zal begin december 2020 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. En het tweede deel trok twee jaar geleden al meer dan 700.000 bezoekers naar de bioscopen. Voor Nederlandse begrippen is dat natuurlijk best veel. Uh, Bombini Holland films uh, die vertellen onder andere het verhaal van de charmante oplichter Robert Tico. En die, die wordt natuurlijk vertolkt door de Jandino-asporaat. En uh, zijn relatieproblemen, uh, wat exact het plot is van het derde deel, is nog niet bekend. Wel verklapt Jandino in uh, RTL Boulevard dat uh, de opnames op Curaçao dit keer zijn. Uh, de tweede film werd geregisseerd door uh, John Carthouse. Uh, het is nog niet bekend of hij ook Bombini 3 gaat maken. Uh, distributeur uh, WWW Entertainment uh, brengt de uh, film wel weer uit. Uh, de producent is uh, Maarten Zwart van uh, Kaap Holland Film. Dus voor de diehard fans van Bombini Holland... Waaronder jij niet? Gekke niet. <laughs> ja, kijk, ik zeg: ik moet ze, ik moet ze alle twee moet ik ze nog zien? Ik ben hartstikke benieuwd. Ja. Het schijnt hartstikke leuk te zijn. Het dus... is uh, hilarisch. Ik heb er één gezien. Eén heb jij gezien? Ja. En is het, is het de film die je meerdere keren kan zien? Of zeg je van: één keer is genoeg? Ja, ik ken hem wel meerdere keren. Zien. Dat is wel leuk. Het is grappig. Ah, oh, oké. Okay. Hartstikke goed. Hey, we hadden er nog eentje en ik bij uh, tijd word voor, uh, voor uh, de derde nieuwe binnenkomer uh, van, uh, van deze week. Uh, dat is uh, voor. Uh, nee, ik wil die andere wil ik toch wel hebben. Ja, jij, dat, dat, nee, nee, je weet welke ik wil. Je weet welke ik wil. You know what I want. Doe. Nicole Scherzinger ja, sluit de reunie van de Pussycat Dolls niet uit. Goed en slecht nieuws voor de fans dus van de Pussycat Dolls. Frontvrouw Nicole Scherzinger sluit een reunie niet uit. Maar heeft er op dit moment helaas geen tijd voor. Dat zegt ze in een interview met Entertainment Tonight. Um, en ik quote haar hierbij even. Uh, dit wordt me iedere dag gevraagd. Het uh, begint de 41-jarige zangeres Grappend. Uh, ik sluit de reunie niet uit. Ik ben gek op de meiden en ik had een fantastische tijd met ze. Uh, dat volgt echter uh, een belangrijke. Maar uh, Schurzinger kampt met een overvolle agenda. En ik doe op dit moment drie shows tegelijkertijd. Daar ligt mijn focus. Ik zou een uh, reunie daarom niet uitsluiten. Maar ik kan het nu gewoon niet bevestigen. En uh, sinds de Puzzikadols in 2010 uit elkaar zijn gegaan. Ja, dat doet pijn. Dat doet nog steeds pijn. Oh, ja, zo dat dacht ik dus toen ik het hoorde voor het eerst. Um, er gingen al geruchten over een reunie. Uh, die kwamen al regelmatig naar boven. En uh, de terugkeer zou waarschijnlijk plaatsvinden zonder lid uh, Karmit Bahar. Ik weet niet. In 2012 zei ze dat Scherzinger de boel overheerste binnen de groep. En dat ze alle aandacht op proberen te eisen. En Carmiet zei toen dat ze nooit aan een reunie zou deelnemen als Scherzinger daar onderdeel van zou zijn. En dan ben je dus Carmiet Bahar. Maar dat is, dan kun je er ook nog Kermit Bahar van maken. Ja, het is heel slecht. Jezus. Echt super slecht. Ja. Het, is geen, het is geen hoogstaande radio hier, maar dat, dat moet je vanuit Zandvoort hier ook niet verwachten. Oh. Oh, yo, yo, yo. Ja, wie heeft het bestuur op zijn dak volgende aankomende maandag? Mike. maar hey, wanneer is dat toch niet? Wij gaan in de tussentijd gaan wij door naar de derde nieuwe binnenkomer van, van deze week. En uh, dat is uh, niemand minder dan uh, de samenwerking tussen uh, Skrillex, uh, Skrillex Boy Noise en Tide Tidal Sign, die hebben ervoor gekozen om de plaat Midnight Hour met z'n uh, drieën te gaan maken. Dus ik ben benieuwd uh, wat eruit is gekomen. Dat ga je nu horen. I best Family and friends they are close to you. Damn, it's so hard to get over you.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 to prove myself to you baby I've been staying down with a taking me through all of your faces how you traded all trading places late in the midnight hour you made the worst decisions I was always there to listen not this time Allesign en Skrillex hoorde je net voorbij komen bij de Your Breakdown. Lekker, lekker, lekker. Hé, hey, voordat we teruggaan naar nog een extra nieuwtje. Uh, ja, krijg ik krijg net een, een vriendelijk en vrolijk verzoek. Hij zit nu te springen op de bank. Zijn handjes in de lucht gillend op die bank. Zijn bril vliegt in de rond, zijn string gaat op zijn heupen. Maar <laughs> het is wel allemaal waar. Ik zit te wachten op een appje op dit moment. <laughs> nee, maar een uh, shout-out naar, naar Miguel, Miguel van den Broek. Dankjewel, jongen. Ja, een Stootje. En Stootje, de boy. boy. <laughs> <laughs> Lekker, hoor. Uh, uh, uh, Verdorie, man. Wat fijn. Hij heeft een tv heeft hij aanstaan. Hij heeft, uh, volgens mij uh, is hij per ongeluk tijdens het zappen... Is hij... Die is hem zat tegengekomen. Ja. Nogmaals, ik krijg waarschijnlijk het bestuur op mijn nek aankomende maandag. Maar daar hadden we het wat al over gehad. En koud je naast de enige luisteraar. Ja. <laughs> nee joh, we hebben, oh. we, we hebben er nog vijftig. Dat, uh, dat zijn de mensen uit het Huis die toevallig in, die hier inschakelen. Oh. inschakelen op, uh, oh. Ik krijg net wel het compliment. Het is bewust. Ik ben bewust gaan luisteren. Oh, dat is al een heel goed. Dat vind ik nog mooi. Ja, dat mooier. vind ik nog mooi. Ja, dat wordt gewaardeerd. Eh. Ja, zeker. Dus... Uh, ja, als je, als, je, als, je, als je niks te doen hebt, jongen, dan kun je ook naar de studio toe komen. Dat kan allemaal. Ja. Dus dit is een oproep. Miguel, als je toch luistert, kun je ook naar de studio toe komen. Kun je een quizie met me doen? Nou, <laughs> dat zou nog wel ja. kunnen. Ja, ja. Hij is onderweg. Hij komt eraan. Oh, nou, gezellig. Mooi. We hebben dus straks in de tweede uur hebben we hem, hebben we erbij. Je moet het maar weten, komt er. Dus we gaan je moet het maar weten spelen. Onze radio is dus nu wel weer weg. Ja, laten we het zo, laten we wel even uitleggen voor de mensen. We hebben al een tijdje geen je moet het maar weten meer kunnen spelen. Dat heeft natuurlijk een reden gehad. Voor je moet het maar weten heb ik onder andere heb ik natuurlijk twee mensen nodig. Uh, en ja, je moet het maar weten. Ik ga het jullie straks allemaal nog gewoon verder uitleggen. Want we gaan ook weer naar het moment van het uh, eerste uur toe... Uh, het afsluiten van dit eerste uur. En dat gaan we natuurlijk doen door de nummer eh, 30 tot en met 20 door te nemen. Dus waar, wat is er tussen die 10 nummers nou precies gebeurd? Ik kan je wel vertellen, er zit natuurlijk een nieuwe binnenkomen tussen. Maar waar die nou is binnengekomen, dat ga je natuurlijk eh, gelijk eh, van mij horen straks. Eh, dan nog even wat. Eh, ik heb het al gezegd, maar blijf zeker even nogmaals even luisteren. Want aan het einde van het uh, tweede uur eh, heb ik een, een aankondiging voor jullie. Dat is een aankondiging in ieder geval even van belang. Nee, het uh, betekent niet dat wij uh, gaan stoppen met het programma. Dat wil ik alvast heel even uitsluiten. Sorry, maar het is, uh, het, het is wel even iets wat ik even, even met jullie even wil, uh, wil bespreken. En ja, wellicht kunnen jullie ons juist uh, daarmee ook helpen. Dus dat zou natuurlijk hartstikke fijn zijn uh, als die mogelijkheid bestaat. Maar laten we nou eens even gaan beginnen. De nummer 30 tot nummer 20. Yes, dames en heren. Het is eindelijk zover... Het einde van het eerste uur. En dat doen wij door de nummer 30 tot en met 20 door te nemen. Op nummer 30 deze week. Wasted Time, Stef, Dacampo en Karsten. Drie weken in de lijst. Vorige week nog op plek 29. Op plek 29 deze week. Heater, de Toop Berger remix van Toop Berger en Samim. Acht weken in de lijst. Vorige week op plek 21. Acht plaatsen gezakt. Op plek 28. Giant, Calvin Harris en Reagan Bone Man, 38 weken in de lijst. En Younger van Jonas Blue. En uh, kijk, Herrevy. Een beetje een rare naam. Vier weken in de lijst. Vorige week nog op plek 25. Twee plaatsen gezakt. Uh, never be alone. David, Geta, Morton en Aloha Black. Tien weken in de lijst. Mooi getal. Stond vorige week nog op plek 22. Nu op plek 26. Turn Me On van Riton en Oliver Heldens. Uh, en Vula. Twee weken in de lijst nu alweer. Staat op uh, vorige week nog op plek 38. Is dus al 13 plaatsen gestegen. Heerlijk goed bezig. Midnight Hour, Skrillex, Boys Noise en Ty Dollar Sign. Deze week nieuw in de lijst. Bij de Your Breakdown op plek 24. En You Little Beauty van Fisher. Vind je deze week op plek 23. 21 weken in de lijst. Heaven, Avicii en Chris Martin. 17 weken in de lijst. Plek 22 ditmaal. En op plek 21, No Strings Attached van Swag. Twee weken in de lijst. Vorige week plek 33 is maar liefst 12 plaatsen gestegen. Dus daarom nu ook plek 21. En eindelijk, dames en heren. Hij staat op plek 20 deze week. En ik vind het een heerlijke plaat. Hij past ook echt gewoon goed bij dit programma. En dan heb ik het over A Touch of Class. Uh, die hebben samen met uh, Rehab hebben ze, uh, de volgende plaat uitgebracht: All Around the World. La, la la la la. En dat is een plaat waar natuurlijk ook een beetje een oude sound in zit. Dus ik hoop dat jullie hier zeker weer van gaan genieten. Nou, weet je, jullie gaan hier ook van genieten. All Around the World. La la la la la. Rehab. Straks door de tweede uur. The kisses of the sun was sweet i didn't think i let it in my eyes like an exciting dream the radio playing songs that i have never heard i don't know what to say oh not another word just la la la la, la. it goes around the world just la la la la, la. it's all around